Are expected to decline further in the course of 2012 to below 2%. De beurzen veerden op toen de renteverlaging bekend werd. Het Griekse kabinet is bijeen omdat de positie van de premier Papandreou zwaar onder druk staat. Hij wil een referendum over het nieuwste Europese noodpakket. Maar enkele ministers en partijgenoten zijn hierop tegen en nu wankelt Papandreou's positie. Europese regeringsleiders hebben al gezegd dat het over het noodpakket niet verder valt te onderhandelen.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 Volgens onze inspectie is dat slecht voor de verkeersveiligheid... en leidt het tot concurrentievervalsing en overtreding van de rijtijdenwet. Om het misbruik tegen te gaan... gaat de inspectie onder meer speciale uitleesapparatuur gebruiken. Nu komen er nieuwe inspectiemethodes... en wordt er nauwer samengewerkt met de politie. De inspectie voor de gezondheidszorg neemt geen nieuwe maatregelen... vanwege de dood van een psychiatrische patiënt in Deventer, twee jaar geleden. Die zaak is door de EO aan het licht gebracht... De 37-jarige Raymond overleed nadat hij zichzelf in een isoleercel van een GGZ-instelling ernstig had verwond... en een ziekenhuis hem weigerde op te nemen. De inspectie onderschrijft de conclusies van een extern onderzoek dat kort na het overlijden is gedaan. Daarin staat dat zowel het ziekenhuis als de GGZ-instelling fouten heeft gemaakt. De inspectie benadrukt dat alle 20 betrokken specialisten zich daarvan bewust zijn... en dat er structurele maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Volgens de inspectie is de gang naar de tuchtrechter al met al niet zinvol. In Rotterdam is een man opgepakt voor poging tot moord. De man van 37, afkomstig uit Roemenië, trok gisteravond een vrouw van haar fiets, viel haar aan en kneep haar keel dicht. De politie over de aanval. De vrouw heeft zich daartegen ernstig verzet en begon zo hard te gillen. Zij zag daar kans toe. Dat omstanders gealarmeerd werden en die hebben ook meteen geholpen. Want zij hebben eigenlijk de man van de vrouw afgetrokken.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur de vraag of de Grieken aan zelfreflectie doen. En straks gaat Hildebrand Beileveld in onze dagelijkse opinie rubriek een appeltje schilderen. Hildebrand, sommige luisteraars zullen jou nog kennen als ooit presentator van Tijds en Televisie. Ja. Maar wat doe je tegenwoordig? Ik uh, ben journalist. Ik werk voor een aantal mediaprojecten in landen... waar de sharia-wetgeving van kracht is. En daar wil ik het ook graag over hebben. Ja, ik wil graag met professor Otto van Leiden... Wil ik spreken over het feit dat hij denkt dat politici in Nederland... links en rechts een verkeerd beeld schetsen van de sharia-wetgeving. De islamitische wetgeving die van kracht is. En we willen eens kijken of uh, zijn beeld, die hij schetst... wel klopt met de werkelijkheid. En, en de werkelijkheid is dan het beeld wat jij hebt van de sharia? En ik denk dat ik wel een aantal praktijkvoorbeelden kan noemen... die misschien anders gekleurd zijn dan die voor hem. Goed, dankjewel. Dat straks, maar eerst schuld en boete in Griekenland. Ja, want vandaag is de G20 begonnen. De Griekse premier Papandreou heeft daar het een en ander uit te leggen. Als hij dat allemaal gaat halen, want het is uh, spannend... collega Anne Diepenboek, of hij die daar ook echt uh, terechtkomt... omdat hij in eigen land onder vuur ligt. Maar goed, dat uh, ontwikkelt zich de komende uren waarschijnlijk wel. Jij bent in Griekenland geweest. Ja. Uh, wel, wat voor Griek heb je daar ontmoet? Uh, nou, een uh, dwarsdoorsnee van de samenleving in feite... Uh, ik was op een aantal van die grote protesten die er geweest zijn. Daar was naar schatting 100.000 man aanwezig. Dan zie je studenten lopen van uh, rond de 20. Ik heb met een stel gesproken wat, 28 was, net getrouwd. Uh, je ziet maatpakken lopen. Je ziet pensionados met zo'n jaren 80 leren jasje, zeg maar. Die, die daar een beetje verbaasd aan te kijken van... Ja, ik ben nou alles kwijt. En hoe moet ik nou morgen dan weer verder? Dus... Uh, een dwarsdoorsnee van de samenleving kom je dan op zo'n plein gewoon tegen. Ja, en de vraag waar wij een beetje mee zitten hier in uh, nou, de rest van Europa... zou ik maar zeggen, doen ze een beetje aan zelfreflectie daar? Nou ja, dat, um, uh, dat is wat je dan zo tegen het lijf loopt natuurlijk. Um, wat ik zei, de studenten die je tegenkomt, die zeggen ja... Uh, de Grieken, wij met z'n allen moeten echt een hele andere manier van denken gaan ontwikkelen. We moeten het land ja, vanaf nul eigenlijk weer uh, uit gaan vinden, zeg maar. Um, ik heb met het geestelijke gesproken die dat zwaar ook zeiden. Um, want ja, de, de orthodoxe kerk geldt toch meestal wel als een bolwerk. wat dicht tegen de staat aanzit, of misschien zelfs wel op dezelfde stoel zit. Hmm. Uh, maar nee, ook daar was wel van ja. Jezus heeft er 2000 jaar geleden al gezegd hoe we het moesten doen, maar we zijn in het geld gedoken. Kijk. Dus laten we zeggen, het begin uh, van een uh, zelfreflectie was er. Laten we luisteren naar je reportage. Oké. Okay. Ik ben iets verder doorgelopen, er staan mensen hier met een grote Griekse vlag. En twee mensen, twee jonge... I'm sorry, what's your name? Hey, George. And your? Mike. Mike. Mike and George, you both have Yes. Is it that, that tense here? Uh, not yet, but it will be. You ja, be ze dragen allebei gasmaskers. George zegt, ja, je kunt het eigenlijk al wel horen, het hangt in de lucht.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 Ja, Ik vraag dan hoe dat zit. Er staan pensionarissen, er staan studenten, er staan van alle soorten mensen. Maar ik zie eigenlijk nergens geestelijke. Pastoors of zo, of monniken. En dan zegt Mike, ja, ben je gek geworden? De kerk is eigenlijk een groot bedrijf. Het is uitgezonderd van het betalen van belastingen. En daarom zit de kerk eigenlijk altijd op dezelfde stoel als de regering. Oké, fellows, take care en heads low. Thank you very much. En Mike doet alvast uit voorzorg zijn, zijn gasmasker op. Ja, hoofd de laag houden, dat lijkt me een goed advies in een protestbijeenkomst waarvan je voelt dat het er broeit. Het zou vandaag wel eerst flink uit de hand kunnen gaan lopen. Dat zien we straks wel. Ik ga eerst op weg naar de kerk om te vragen wat die heeft gedaan tegen het verval van het land. Maar eerst een korte indruk van de diepe put waarin de gemiddelde Griek inmiddels zit. Ik ga samen met correspondent Connie Keese naar een achterbuurt. Wat een zootje, Conny. Ja, dat komt natuurlijk door de staking van de hè, vuilnisophalers. Nou zijn we hier in de straat en we zijn op weg naar een kliniek. Wat is het voor bijzonder aan deze kliniek? Nou ik denk dat het bijzonder is dat het, uh, dat het een particuliere kliniek is van artsen van de wereld. Uh, en ze hebben de deze kliniek speciaal in deze buurt uh, gevestigd. Omdat het een ja, laten we maar zeggen een achterbuurt is waar veel uh, migranten wonen. Maar ook de armere Grieken. Tofeus, tofeus. Kan je seks overkalem doen? Tineva, My name is George Papadakis. I'm doctor and I'm working in the MDM clinic met San Polyclinic, which is located in Omonia, in the. Doctor vertelt dan dat de kliniek inderdaad in de wijk Omonia is gelegen, midden in Athene, een een wat mindere buurt zullen we maar zeggen, en dat er oorspronkelijk is de kliniek opgezet om arbeidsmigranten en vluchtelingen van medische hulp te voorzien. En inmiddels worden, ziet hij ook steeds meer Grieken voorbijkomen... op zijn uh, behandeltafels en op zijn spreekuur. En dat heeft ermee te maken dat steeds meer mensen hun baan verliezen... en zelfs dakloos worden en... Ja, ...nergens meer heen kunnen voor medische zorg. Als Hij vertelt dat als, ja, als je naar het ziekenhuis gaat... ...dan moet je toch wel snel uh, uh, geld betalen voor je, voor je röntgenfoto... ...voor je bloedtest. En ja, mensen hebben gewoon eenvoudig dat geld niet meer. Er zijn meer hij vertelt dat vroeger inderdaad uh, werd de medische zorg in Griekenland... Uh, ja, dat was iets vanzelfsprekends, daar, daar dacht je niet eens over na. Dat was automatisch, hoorde dat erbij. Maar dat inmiddels wel duidelijk is dat dat, uh, ja, dat dat tijdperk echt voorbij is. Dat er uh, nu drastische maatregelen moeten worden genomen. Dat een kliniek als de zijne nu uh, uh, veel Grieken uitkomst uh, moet, uh, moet bieden. En niemand ze. them. There's no sociaal interest voor them. Even laten komen naar twee Griekse dames binnen... waarvan de ene een hele tas met lege pillendoosjes bij zich heeft. Ze worden de dokter geholpen. Er was een probleem met haar verzekering... en nu kon ze haar medicijnen niet meer betalen. Zo hoog staat het water dus aan de lippen bij veel Grieken. Op weg naar buiten komen we langs de apotheek. Daar werkt Maria. 24 jaar, net afgestudeerd... Maar werkloos, net als veel andere jongeren. Want de jeugdwerkloosheid staat inmiddels op 40 procent. Ja, we werken he, natuurlijk overal in de wereld. Maar door alle moeilijkheden hier zien we steeds meer, steeds meer Griekse patiënten hier komen. Και ja, daardoor archipos, zijn wij gewoon nodig. E we και πέρα οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη. Αυτά τα δύο έχουν σχέση μεταξύ του. Η ηθική. Het is zeker ook een, ook een morele crisis. En, en, ja, de voorgaande jaren wilden we altijd meer en meer en meer. En meer. Dat, dat is fout gegaan op een gegeven moment. En dat we onze normen en waarden terug moeten vinden. Ik zeg met de Het is vandaag de grote dag, de dag van de demonstratie. Het hangt in de lucht. Er gaat iets gebeuren. En op deze morgen ga ik naar de kerk. Weinig auto's. En er komt een geluidswagen langs geleden. Winkels zijn dicht, de rolluiken dicht. En Ik loop hier in, uh, in de wijk waar Connie woont. En Ze staat bij haar kerk te wachten. Um, we gaan... Marmeren trappen. Marmeren trappen. Het is echt... Uh, het echte werk hoor. Prachtige glazen deur met kruis erop. En daar staat iemand te wachten. Pater Emanuel. kan het Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Waar was de kerk als geweten van het volk om uh, uh, vijf jaar of misschien nog wel langer geleden de premier uh, ter verantwoording te roepen? In de Celados. Uh, afgelopen zondag is er zo'n boodschap uitgegaan door de, de aartsbisschop ja. uh, En is in alle kerken voorgelezen. En daarin werd gezegd, het is genoeg. Uh, het is genoeg dat uh, zeg maar de mensen moeten betalen voor deze crisis. Ga het geld en de belasting halen bij de mensen die het hebben. En die het misschien nu niet betalen. Maar het is wel een beetje laat hè? Dat niet naar ga. Eh, had dat niet vijf ja. jaar geleden Dan heb ik naar Jini primpende groeniaarspo. Ah, nee. Malu heb Ik begrijp weinig dus, Grieks, maar nee, hij nee, zegt is nee is ja. ja. ja. ja misschien hij kijkt me recht aan nu. Misschien wel. Echt je ditje? Je hebt gelijk, je hebt gelijk je zegt hij. Ik heb gelijk, zegt Chronieprin, ja. ja, uh, Christus heeft het duizenden jaren eerder gezegd. Ja. En wij luisterden niet naar zijn woorden en doken in het geld. Ja, en zo blijft er voor al die werkloze, jonge Grieken... voor al die pensionado's die bang zijn nooit meer een cent pensioen terug te zien voor al die ambtenaren en gewone sappelaars die bang zijn hun baan kwijt te raken. Zo blijft er voor hen niet veel anders over dan luidkeels ho te roepen. Ergens op een plein, met z'n allen. Dit eh, is de derde, third, third. Third third Ja, Hij krijgt dus van deze aardige jonge dame een neusmasker en ogenzalf. Ze heet Effie en haar man Theodoros. De vraag wat ze hier komen doen zijn ze duidelijk, ze hebben geen leven meer. Hij is net werkloos geworden, wegenbouwkundige ingenieur. En zij heeft twee baantjes op dit moment. Daar leven ze eigenlijk nu van. We don't have a life. En uh, ja, ze willen vooral de politiek laten horen, geen euro meer. En meer tijd voor de saneringen, om die wel overwogen door te kunnen voeren. Ze zijn allebei 28, getrouwd, maar kinderen kunnen ze niet krijgen, want daarvoor is gewoon geen geld. Be careful. You be careful. Rieken zijn boos op de regering die het mis lopen. En ze beseffen dat de mentaliteit van de Grieken in het algemeen anders moet. En we hoorden ook dat er mensen in de kerk zijn die eerlijk in de spiegel durven kijken. Zo is de demonstratie hier, die flink uit de handen aan het lopen is. Een koortsthermometer voor Griekenland. Pijn, frustratie, verlangen naar vroeger, hoe het beter ging. Hopen op een rustige sanering en veel woede. Dat allemaal... De was. Het plein wordt schoongeven geloof ik, door de politie nu en ik zie allemaal uh, uh, jonge lui, gasten uh, met, met uh, neusdoeken, monddoeken, bivakmutsen, uh, rondrennen, ze slaan bushokjes in elkaar en ik geloof dat ik maar te voeten ga maken. Λίγο για να φύγει, μα μόλι φτάσει στα νυχτά, αυτή το πνίγει κι ύστερα κλαίγει και πονά τον εαυτό τη και προσπαθεί να το σηκώσει το βυθό τη. Μια ζωή. Garis Alexiou met het nummer kortstondige liefde. En daarvoor hoorde u een verslag van André Diepenbroek. Die was in Athene samen met correspondent Connie Kees. Wie schilder vandaag ons appeltje. Dat is vandaag journalist Hildbrand Bijleveld. Brand, je wilt het gaan hebben over de sharia. Leg eens even uit. Ja, nou, in nogal wat landen die wij met z'n allen helpen bevrijden... en die noemen we dan de Arabische Lente... daar wordt langzamerhand weer de sharia ingevoerd... We hebben bijvoorbeeld Libië gezien, maar ook Tunesië... waar nu de islamitische partijen uh, aan de macht komen. Nu is er een professor in Leiden, professor Otto... en die heeft daar heel veel over geschreven, over de sharia. Hij heeft ook voor de Nederlandse regering daar een paper over geschreven, een, een document. Mm -hmm. En hij trekt ten strijde tegen politici, ter linker- en ter rechterzijde... die die sharia zwart maken. Hij zegt, nou, u mag niet zeggen dat er elke dag mensen gestenigd worden... of worden onthoofd of wat dan ook. En zo erg is het nou ook weer niet met die sharia. En daar ben jij het niet mee eens. En dan denk ik, nou, als je dan wetenschapper bent... hoe zit het dan wel met die sharia? En het beeld wat er dan in werkelijkheid is namelijk dat er wel degelijk mensen worden gedood op basis van de sharia... dat er wel degelijk mensen worden veroordeeld... dat er mensen hun geloof niet kunnen beleiden op basis van die sharia... en dat er per jaar duizenden mensen tegen elkaar worden opgezet vanwege die sharia... dat blijkt nergens uit zijn publicatie. Nee, vanochtend stond er ook een artikel van hem in een van de kranten. Ja. We gaan hem er even bij halen. Jan-Michiel Otto, goedemiddag. Goedemiddag. Uw beeld van de sharia, zegt Hildebrand Bijleveld... komt niet helemaal overeen met de realiteit. Nou, daar ben ik even stil van. Dat merk ik. Ja. Kunt u ook reageren vervolgens? Jawel hoor, ik, ik werk al een aantal jaren op dat terrein. En um, ik heb ook wel eens een, uh, uh, anderhalf jaar in een Egyptisch dorp gewoond. En in Indonesië, een tijd wat een islamitisch land is. En ik werk samen met veel collega's die in Afghanistan, Soedan, Pakistan... jarenlang onderzoek hebben gedaan. Dus de kennis die ik heb, heb ik niet allemaal zelf bedacht... Maar komt grotendeels uit uh, het werk van collega's die vele jaren nauwgezet volgen wat er met de sharia in die verschillende landen gebeurt. En dat is heel verschillend. Uh, wat er in uh, Saudi-Arabië gebeurt is totaal verschillend met wat er in Indonesië gebeurt. En wat er nu in deze landen gebeurt is weer totaal anders dan wat er honderd jaar geleden gebeurde. En ik vraag aandacht voor die grote verschillen. En ik constateer dat van de, de meeste moslims die ik zelf goed ken, dat daar niemand bij is die zou zeggen, uh, de sharia, uh, daar heb ik niks mee te maken. Nee, de sharia is de wil van God, zeggen ze. Maar als ik dan vraag, ja, hoe kijk je dan aan tegen gelijke rechten voor man en vrouw? Mm -hmm. Of uh, moslims en niet moslims, zegt, zeggen ze natuurlijk hebben die gelijke ja. rechten. Oké. Okay. Ja. Nou, nou, verbaast me dat u zegt. Nou, ik werk met heel veel mensen samen. U schrijft bijvoorbeeld over Saoedi-Arabië. Mevrouw um, Halsma van GroenLinks heeft gezegd: Nou, uh, daar worden wel bij, uh, dat er mensen daar gestenigd of vermoord worden aan, aan de lopende band. En dan zegt u: Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want in Saoedi-Arabië is dat al jaren niet meer gebeurd. En als gevolg daarvan zegt, maar er gebeuren wel andere kwalijke praktijken. Nou, er gebeuren ook kwalijke praktijken in uithuizen mede. Dus nou is het wel aardig voor ons om eens te zien: wat gebeurt er nou eigenlijk in Saoedi-Arabië? Hoeveel mensen bijvoorbeeld zijn op basis van de sharia vorig jaar gevonden in Saoedi-Arabië? Dat zijn er meer dan honderd. En dat meldt u nergens. Dat we dus mensen een doodvonnis krijgen, die worden beheaded, dus worden het hoofd afgehakt. Ik lees dat niet in uw artikel. Ik lees ja. niet in uw artikel dat in Soedan sinds dat het noorden afgescheiden is van het zuiden... er mensen worden vermoord vanwege hun geloofsovertuiging... en dat weer gedaan wordt op basis van de verscherpte sharia. Dat lees ik niet. Die mensen bijvoorbeeld in de Nuba Mountains... Die waar hun kerken worden, zijn afgebrand. Alle Akbar wordt er geroepen. Muitende groepen trekken daar doorheen. U schrijft daar niks over. En dat verbaast me zo in het beeld dat u schetst... richting de mensen uh, ja, buiten, uh, buiten het wetenschappelijke circuit. Ja, Otto? No. Als u, als u de, de wetenschappelijke werken leest die ik daarover schrijf, die ik daarover publiceer samen met collega's, dan vindt u dat ik overal die dingen wel schrijf. Alleen, eh, ik vind het nu en dan nodig dat er een tegenwicht gebo wordt geboden tegen een buitengewoon eenzijdige eh, berichtgeving. Maar met het beeld wat u nu schetst, alsof het wel meevalt met die sharia... bent u er nog veel verder naast. Want de mensen, wat ik net zeg, zullen dat ook lezen. Die denken, vindt meneer Otto het dan oké okay met die sharia? Dat er mensen over straat worden getrokken aan hun oren. Dat er nu in delen van wijken van uh, bijvoorbeeld uh, Cairo... kopten uh, uh, worden uh, verdrukt en in elkaar geslagen. Uh, omdat ze denken dat, dat, dat de zelf... sharia... En, ja. en, en dat meldt u nergens. Nou, de woord, de woord is, het is zelfs erger dan wat u zegt met kopten. Uh, er zijn uh, verschillende kopten omgekomen. Alleen de fout die nu sommige mensen maken... is dat ze onmiddellijk de link met de sharia leggen. Die kopten die zijn uh, in, omgekomen omdat ze onder de wielen van tanks zijn terechtgekomen. En niet helemaal per ongeluk. Daar is het leger uh, debet aan. Uh, in al de landen waar we over spreken... daar wordt de, de sharia op alle mogelijke manieren met politieke motieven en door bepaalde ja. politieke elites ingeroepen. Maar die, hebben, u die hebben heel, daar hun ja. bedoelingen mee. Maar ja. dat, dat neemt niet weg dat in allerlei andere landen... de Syrië wordt gebruikt door feministische groeperingen... om hun positie te verbeteren. Nou, maar dat wil ik dan toch met u... want nu gebruikt u aan de ene kant de praktijk van de sharia valt wel mee, zegt u tegen de luisteraar en de kijker. En, terwijl wij nu zeggen dat in de nee. praktijk... de nee. toepassing van de sharia ja. helemaal niet meevalt. Als u het bijvoorbeeld over de vrouwenrechten heeft... neem Sudan, waar de islamitische besnijdenis... Hè, de vrouwenbesnijdenis, vrouwenmutilatie... nog bij 80 tot 90 wordt gesanctioneerd. En dan zegt u, ja, maar dat heeft niks met de sharia te maken. Of het een is waar, de sharia in klassieke zin wordt niet gehandhaafd... en zijn al die praktijken die u dan noemt, zouden dan... Uh, het Toe te rekenen zijn aan andere gewoonten. Maar dan moet u dat heel erg precies beschrijven. Maar ja. sinds de invoering van de Sharia in juli dit jaar in Soedan, door herinvoering na de, de, de, de scheiding, zijn er uh, vele doden gevallen. Ja. En dat moet u toch ook in uw moderne, in uw nieuwe publicaties, toch melden. En dat doet u niet. U, u rapt er geen woord over. Jodho? Ja, u, u, u probeert mij iets in de mond te leggen wat ik helemaal niet gezegd heb. Dat is het probleem. Nou, Dat probleem. U heeft het niet gezegd en dat is mijn probleem. Maar even dan de vraag, meneer Otto, als u zegt... als u samen met heel uh, van Beideval tot de conclusie komt... dat de sharia zeer divers is, op zeer verschillende manieren wordt toegepast... soms op een hele vreselijke manier, soms op een minder vreselijke manier... dan blijft toch de vraag waarom u dat niet in uw artikel vermeldt? Nou, ik krijg 700 woorden in trouw en trouw zet er een kop boven. Maar als u mijn artikel goed leest, dan zult u zien dat er nergens staat... het valt wel mee met de sharia... Dat zou ik niet voor mijn rekening willen nemen. Omdat het er juist vanuit, vanaf hangt hoe die sharia wordt geïnterpreteerd. En door wie. Welke sharia dat is. En daar zou je naar moeten kijken. En niet in algemene zin over de islam en de sharia. In, ja, maar... in de Soudaan, de Soudaan waar meneer Beileveld over spreekt. En Zuid-Soudaan, daar wonen een heleboel christenen. Daar is gewoon terecht. Maar Zuid-Soudaan... Weet je Zuid of die christenen ook worden besneden? Nee, maar dat is toch een beetje merkwaardig. En dat valt me ook inderdaad op in de publicatie. zuid soedan is afgescheiden. Het noorden is islamitisch. Daar is de sharia dus heringevoerd. Ook ten aanzien van de christenen. Ja, dus, en nou, wij bekend. praten over de herinvoering van sharia in Libië. We praten over herinvoering van islamitische wetgeving in Tunesië. Dat is het beeld, en dat is ook het discours... waar u niet verkeert met de Nederlandse politici. Dan zult u dus recente voorbeelden van herinvoering van sharia... moeten gebruiken, en daarvan de consequenties... om aan te tonen of het wel of niet is met die Sharia yes. En dan zult u een veel negatiever beeld schetsen... dan misschien uh, u nu schetst uh, in, in publicaties. En daar ben ik oh. in die zin bezorgd over. Want we straks krijgen we het alsnog te horen. En dan hebben we het allemaal onderschat. Meneer Otto? Nou, als u mijn artikel in touw goed gelezen heeft... wat ik daar dan wel over heb geschreven... is dat in 1980, en dat is nu toch ruim 30 jaar geleden... in Egypte, in de grondwet, is gezegd... dat de Sharia de basis wordt van het hele rechtstelsel. Dat is dus invoering van de sharia in 1980. En dat we zien dat de laatste wetswijziging van het huwelijksrecht... er één is die de positie van de vrouw aanzienlijk verbeterd heeft. Een af, afsluitende opmerking van Hildbrand Beiligd. Ja, in sommige landen was een sharia in de constitutie opgenomen... maar niet toegepast. Straks krijgen we... het dat doordat de, het volk kan spreken... en de meerderheid, net wat meneer Otto zegt... in grote mate islamitisch is, die gelooft in die wet... zal die straks ook daadwerkelijk worden toegepast... omdat ze bevrijd zijn van een militaire dictatuur... met een andere agenda dan die van de islam. En daarmee denk ik dat hij het probleem niet juist heeft getackeld. Nee, nou, dat heb je helder gemaakt. Dankjewel, Hilde van Bijleval... en ook hartelijk dank aan Jan-Michiel Otto. En daarmee zijn we aan het eind van Dit is de Dag voor Vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website, dag.nu. Daar kunt u allerlei dingen nalezen of naluisteren. Zometeen Radio 1 met Villa VPRO. Pieter van der Wielen, wat ga je doen? Nou, we gaan het hebben over uh, crisis en, uh, en, en misère en, uh, en de Leuk. financiële nood. Leuk. En uh, ja, we ontkomen er ook niet aan. En we gaan ook uh, natuurlijk speculeren over de positie van de Griekse premier. Want het gonst van de geruchten rond meneer Papandreou. Ja. Maar nu is het nieuws van half 4. Gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De man van 37 trok de vrouw gisteravond van haar fiets... en kneep haar kil dicht. De vrouw heeft flinke wonden aan haar gezicht, hals en benen. Volgens de Rotterdamse politie komt de man uit Roemenië... en kende die het slachtoffer niet. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de informatie. Er staan 9 files. Het zijn allemaal dagelijkse files in de Randstad. en De meeste zijn niet langer dan 2 kilometer. De wat langere files staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Hoogmade 4 kilometer. De Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 3... Op de A13 richting Rotterdam voor Delft, 3 kilometer. En op de A20 richting Gouda tussen Spaanse polder en knopend de Bresseplein, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Pieter van der Wielen. Goedemiddag en welkom in de Villa VPRO... die nagenoeg geheel in het teken zal staan van crisis, zorgen en misère... dat u het vast weet. Terwijl in het mondaine kan de leiders van de grote economieën een weg zoeken uit die crisis... gonst het van de geruchten over de Griekse president Papandreou. Ingewijden zeggen zeker te weten dat hij snel zal vertrekken. Andere ingewijden zeggen nog veel zekerder te weten dat hij zal blijven. Ook wij halen onze neus niet op voor speculatie... en bellen onze vrouw in Athene. Hier in eigen land dreigen ambtenaren met stakingen, stof genoeg dus... na vier uur in het economisch panel klinkende munt. Onze Europese man Fred Strobans, welkom. Jij gaat zo bekijken hoe groot de kans is dat Italië door de Griekse crisis besmet raakt. En weg met die kantoortorens van spiegelglas. De financiële wereld moet weer onder de mensen komen. Dat zegt cultuurhistorica Inger Leemans. Welkom en eh, daarbij kunnen we dan een voorbeeld nemen aan de beurshandelaars rond 1700. Welkom in de villa. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De positie van de Griekse premier Papandreou wankelt. Eerst kritiek uit alle Europese hoofdsteden voor zijn voorgenomen referendum over de maatregelen om Griekenland te redden. En ook binnen Griekenland wordt door sommigen althans geroepen om zijn onmiddellijke vertrek. In Griekenland is Fotini Kipandreou. Als jonge vrouw besloot ze terug te gaan naar Griekenland. Daar is hij hoofd van de exportafdeling van een rijstproducent. En ze woont daar samen met haar man en twee dochtertjes in Athene. Goedemiddag. Goedemiddag Peter. Hoe zou je deze dag in Athene omschrijven? Uh, nou, deze dag is uh, net als een van de vorige dagen, uh, vol van onzekerheid, vol van speculatie wat er nu aan de hand is, waarom Papandreou niet aftreedt, uh, waarom hij een referendum wil, uh, waarom de andere politici niks doen, waarom de president van Griekenland niets doet. En uh, het volk wacht. Het volk wacht op, op iets, maar ze weten ook niet precies iets, waarom Maar we weten niet op wat. Ja, dat kan je lang wachten, hè? Ja, inderdaad. Maar dat, hij, hij had dat referendum. Voorgesteld tot afreizen van de andere Europese leiders als een geste naar de Europese bevolking. Of naar de Griekse bevolking. Maar wat vond de Griekse bevolking daar zelf uh, van eigenlijk? die die die, nou die die had er niet op die heeft nog afgelopen zondag is er een um, uh, in een van de grote grootste Griekse kranten in uh, Tovima, um, was er een, um, een Gallup heet, ik vergeten hoe dat in het Nederlands heet en uh, 75 van de Grieken die vroegen om een referendum uh, maar dat referendum niet nu. Dat referendum had uh, een jaar geleden, twee jaar geleden moeten plaatsvinden. Niet nu. Niet op het moment dat uh, Europa uh, besluit om uh, 50% van de schulden van Griekenland uh, af te schrijven. En uh, nog eens geld uh, te geven aan Griekenland. Zodat Griekenland de, uh, uh, de lonen van de ambtenaren en de pensioenen van de ambtenaren gaat betalen. De vergelijking werd wel gemaakt met een, een drenkeling... die gaat stemmen over zijn eigen redding. We, we weten ook niet eens waar we over moeten stemmen. Moeten we stemmen of we in de euro moeten blijven of niet? Natuurlijk, elk, alle Grieken wel, uh, zien zichzelf als onderdeel van Europa... En, en geen enkele Griek wil uit Europa verdwijnen. Uh, maar... maar... Stel dat Papandreou zou vertrekken. Wat sommigen zeggen zeker te weten. Anderen zeggen zeker te weten dat hij dat niet zal doen. Wat is ja. het alternatief? Krijg je dan een soort regering van nationale eenheid of nieuwe verkiezingen? Nou, dat is iets wat, wat de meeste Grieken willen. Een uh, regering uh, van, waarin alle partijen, of de grootste partijen in ieder geval, uh, deel aannemen. Zodat ze allemaal een, uh, een stem daarin hebben. En ook uh, uh, ja, meebeslissen wat gaat gebeuren. Uh, maar we weten ook niet zeker of dat gaat gebeuren, want een paar maanden geleden was dat ook al uh, gevraagd, ook door, de, ook door Europa. Europa vroeg aan Griekenland om inderdaad een coalitie-regering een coalitie te vormen, wat toen niet is gelukt. Want uh, de grootste uh, oppositiepartij, Nea Democratia en Samara's, de leider daarvan, die stemde daar niet in toe. En uiteindelijk Papandreou ook niet. Uh, ja, we zijn een beetje... We hangen een beetje van... Uh, ja, wat wat uh, wat de politici hier uh, voor, over ons gaan beslissen. Uh. Maar hoe is de stemming? Als je dan het plaatselijke café binnenloopt, praten mensen er uh, heel druk over of juist helemaal niet meer? Is de stemming ja, gelaten? Ik alleen, maar nog daarover. Ook hier op het werk vanochtend was. Nou, in plaats van dat we het over het werk hadden, hadden we het allemaal over wat gaat er gebeuren? Wat is dit nu weer? Waarom een referendum? En we willen helemaal niet uit Europa. Vandaag vertelde. Nou, ik ben ik ben niet buiten geweest, maar een, een collega die vertelde dat uh, de, er is een loop op. Vandaag is iedereen alle grieken die gaan naar de bank om hun geld uit de bank te halen. Halen, naar het buitenland te brengen. Maar oh ja, wat moet dat, je? Dan je? Dan haal je die eurootjes uit de pinautomaat en waar moet je dat dan heen brengen? Waar moet je het in beleggen? Naar het buitenland. Er zijn een heleboel Grieken die hun geld in euro naar het buitenland hebben gebracht. Ik denk dat er ook heel veel Nederlandse banken zijn die inmiddels uh, rekeningen hebben van uh, Grieken. Dus mensen ze proberen hun uh, hartje de Europees, een beetje te redden? Het is heel makkelijk om een uh, bankrekening te openen in een ander Europees land. Dus en wat, gaat, wat denk je dat er gaat gebeuren de komende uren? Want het kan natuurlijk ook zo, maar er is gewoon helemaal niks gebeuren. Ja, dat is, dat is heel waarschijnlijk. Wat ik hoop dat er gaat gebeuren is dat uh, de, de, de, de politici in Griekenland... allemaal, alle partijen besluiten om samen te gaan werken. En uh, allemaal samen rond de tafel gaan zitten en gaan bespreken... en gaan beslissen uh, wat het beste zal zijn voor Griekenland en de Grieken. En niet ieder voor zichzelf. Want wat, wij, wat, wat de Grieken nu de laatste tijd voelen, ik ook persoonlijk... is dat alle politici alleen maar om zichzelf denken, om hun eigen uh, prestige. Ook Andreou die, die wil niet opstappen, omdat... Weet ik, ik weet niet precies waarom dat hij vindt. Dat, uh, Waarschijnlijk dat vindt hij, hij de dat de hij de beste is. man op de beste plek is. Dat ja, vinden heel veel mensen. als die denkt hetzelfde. Wendy uh, Zellers, de uh, minister van Economische Zaken, die denkt het van financiën, die denkt hetzelfde. Al die politici die denken dat ze de beste zijn... die moeten rond de tafel gaan zitten en de beste beslissing nemen. Zonder aan zichzelf te denken, zonder egoïsme. Duidelijk betoog. Votinike.reo, veel succes de komende dagen. Dank je wel. Dank je wel, Peter. En dat nu voor onze... Serie uh, Tijd 1 minuut. Tijd voor onze Serie 1 minuut. Op onze uitnodiging heeft een aantal niet-radiomakers... zo'n kort verhaal gemaakt van dus 1 minuut lang. En vandaag is dat zangeres Simien Tander. Uw aandacht dus graag voor 1 minuut. Pst, 1 minuut. Oh. Oh. Het lijf van de vrouw is een gedicht door God de Heer geschreven... In het grote boek van de natuur, toen hij het ademt, de ware poëzie lacht en het kust met heerlijk rijmende lippen. Yeah. Oh, het vrouwelijk geslacht is het onesthetische en het onvolgende smalle schouders, brede heupen en korte beentjes. Het vrouwelijk karakter heeft een gebrek aan verstand. Het interesse is altijd geveinst en loopt uit op koketterie en naperij. Oh, wat een goddelijk idee. Borsten met rozenknop, slanke, blanke leden... een tussenspel met vijgenblad, die blote hals waar het kopje op wiegelen kan. De zwakkere schepsels zijn van nature niet aangewezen... op de fundamentele fout van het vrouwelijke karakter. Is het er. Vandaar hun instinctieve geslepenheid en hun onuitroeibare zucht tot liggen. Het vrouwenlijf is het hooglied der liedkunsten. Voor muziek of poëzie zijn zij niet gevoelig. Het lijf van de vrouw is een gedicht... Heinrich Heine versus Arthur Schopenhauer. U hoorde een minuut van Zangres Simintander gemaakt samen met Laura Stek. Honderden andere verhalen van één minuut vindt u inmiddels op onze website vpro.nl-1-minuut. Fred Stroobans, welkom. Onze uh, rubriek Europa. Ja, uh, muziek, hè? Als we het over Europa hebben. <laughs> nou ja dat, ja, dat is ook wel gepast op dit moment, ja. hè? spannende muziek. Jij wilde het gaan hebben over uh, het uh, veelbesproken besmettingsgevaar. Ja, de domino-theorie. Ik dacht dat die voor het eerste keer door, door Lyndon Johnson gebruikt is uh, met Vietnam. Hè, als dat zou vallen voor de communisten of voor het communisme... dan zou heel Zuidoost-Azië vallen. Maar is nou, de domino-theorie niet net zo oud als het domino-spel? Ja, en natuurlijk. Hoe oud is het precies. Het dat zijn eigenlijk. die blokjes hè, die omvallen. En nu heeft iedereen het erover hè, van... stel dat uh, Griekenland uit de eurozone treedt... dan gaan de speculanten zich richten op Portugal, Spanje, maar ook... Bijvoorbeeld uh, Italië. Ja, en daar nou, wilde jij uh, ja. je in gaan verdiepen... of daar heb je, je als het goed is al in verdiept... om eens te kijken hoe groot die kans nou eigenlijk is... dat Italië Nou kijk, aan de, de ene kant heb je natuurlijk de clichés... Hè, vooral van noordelijke landen, Duitsland, Bildzeitung enzovoort. Zuidelingen die zijn lui, hè, die laten het geld uh, uh, maar vloeien... die liggen op het strand, gaan vroeg met pensioen. Nou, met Griekenland bleek dit al niet te kloppen... Hè, want Grieken die gaan niet eerder op pensioen dan Duitsers... of uh, ze werken ook... Uh, Vele malen langer in uren dan de Nederlanders bijvoorbeeld. En ik vroeg nu wat Italië betreft aan Italië-correspondent Angelo van Schaik... of de perceptie van die speculanten wat Italië betreft een beetje klopt. Tot op zekere hoogte misschien wel, maar we moeten zeker niet vergeten... dat Italië de tweede producerende natie in Europa is na Duitsland. En de derde economie in Europa, dus nog voor Engeland... De export is het laatste kwartaal, van, laatste kwartaal eh, omhoog gegaan. Dus er zit wel kracht in de Italiaanse economie. En ik geloof niet dat Italië zo heel snel zal omvallen. Nou kijk, uh, Italië heeft dus twee gezichten. Aan de ene kant zit die perceptie een beetje tegen. Hè, vooral vanuit die noordelijke landen. Maar aan de andere kant, zoals Angelo zegt... Uh, het is de tweede grootste industriële natie na Duitsland. En heeft een grotere economie dan Groot-Brittannië. Maar natuurlijk, de schijn hebben ze tegen. Er is ook veel corruptie. Net uh, zoals in Griekenland. Uh, maar toch zijn beide landen uh, uh, niet te vergelijken wat de uh, economie betreft. Hè. Er wordt nu ook gezegd, kijk, uh, um, Griekenland doet het best aan... om uit die euro te treden. Want dan krijgen ze een zwaar gedevalueerde eigen munt. Misschien wel de drachme opnieuw. En dan kunnen ze lekker gaan exporteren. Alles lekker goedkoop. Maar wat gaan ze dan hè, exporteren? Gaat de hele wereld dan Griekse olijven eten? Of feta? Maar... Met Italië ligt dat natuurlijk anders. Want die en, hebben uh, nog wel degelijk exportproducten. Nou ja, Pieter, de kans is heel groot, hè. ik weet, je bent een levensgenieter. Uh, de kans is heel groot dat jij de afgelopen weken een heleboel Italiaanse producten uh, gekocht hebt. En ik nou, ik heb een pizza besteld, maar om dan <laughs> te zeggen dat ik een levensgenieter ben, dat gaat ook wel weer ver, toch? Ja, oké, okay, daar zullen we het nog wel eens over hebben. Maar goed, uh, ik legde ook aan Angelo van Schaik dat uh, even voor van hoe groot de kans is dat wij met z'n allen deze week iets uit Italië gekocht hebben. Ik denk dat je in Italië misschien wel kan spreken over een dagelijkse aankoop van Italiaanse spullen. Uh, er zijn heel veel dingen die in Italië gemaakt worden. Dan heb ik het alleen over kleding, en dan heb ik het over uh, make-up, dan heb ik het over auto's, dan heb ik het over uh, koelkasten, televisies, noem het dan maar op. Het wordt allemaal in Italië gemaakt. Ja, Made in Italy is sowieso uh, inmiddels een, een, een, een belangrijk merk geworden... En, eh, ja, dat wordt naar nou, door de hele wereld geëxporteerd. Dus ook naar Nederland. En de kans dat je in Nederland iets Italiaans koopt is vrij groot. Maar Fred, al met al, je kan wel zeggen, het is een grote industriële natie. Ze hebben veel exportproducten. Het is, Italië is een goed merk, zou je ook ja. kunnen zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook wel problemen. De arbeidsproductiviteit is te laag. Ze hebben een hoge staatsschuld. Uh, veel corruptie. Dus, dus laten ja. we niet de ogen die voor problemen. Die staatsschuld is natuurlijk enorm hoog: hè? 1900 miljard euro. Dat is bijna dubbel zo hoog als die, weet je nog wel, vorige week. Hè? Die 1000 miljard. Uh, die dan in dat opgepimte Europese noodfonds uh, moesten gaan zitten. Dus dat Europese noodfonds kan, als uh, Italië ten onder gaat, Italië ook nooit uh, uh, redden. En ik vroeg aan Angelo van Schaik hoe groot dat, die, die puinhoop hè, van die staatsfinanciën, uh, of dat, dat, dat, dat klopt, dat het inderdaad zo groot is, en of die perceptie ook klopt met de werkelijkheid. Nou, dat is gewoon zo. De staatsschuld van Italië is 120 van het uh, bruto nationaal product. Oftewel, bij een vijfde groter dan wat het land produceert. De begroting is eigenlijk wel redelijk op orde de afgelopen jaren. Maar het grote probleem is die staatsschuld. Um, die moet om de zoveel tijd opnieuw gefinancierd worden. Nou, je kan je voorstellen dat op het moment dat de, de rente op zo'n staatslening heel hoog oploopt... loopt dus toch je staatsschuld opnieuw op, zonder dat je daar eigenlijk iets aan kan doen. Ja, dan heb je nog de, de vraag van het bestuur... Ja, en dat is misschien wel de crux, hè? de Achilleshiel van, uh, van Italië. Want die twee gezichten die, die zagen we er straks al. Hè? Aan de ene kant de industriële natie, aan de andere kant die financiële puinhoop, ook uh, die corruptie. Maar ook in de politiek zie je dat natuurlijk. Aan de ene kant heb je die, nou toch ook wel corrupte en onbetrouwbare Berlusconi, die nog steeds uh, premier is. Aan de andere kant, uh, sinds deze week, sinds uh, dinsdag, hebben we nu uh, de heer Draghi, die uh, uh, voorzitter, president van de Europese Centrale Bank uh, geworden is. Is een hele serieuze bankier die vandaag over zijn rente verlaagd heeft. Nou, uh, die tegenstellingen heb je constant uh, in Italië. En de vraag is nu of misschien Silvio Berlusconi misschien wel niet... het grootste risico is dat Italië in huis heeft. Ik denk dat Berlusconi een fundamentele rol speelt... in het wantrouwen dat uh, investeerders hebben in, uh, in Italië. Hij wordt... Overal afgeschilderd als een clown. Het lachje van Sarkozy en Merkel anderhalf week geleden op die persconferentie in Brussel zegt genoeg. En dat eh, sentiment dat kan je elimineren door Berlusconi eh, buitenspel te zetten. Door hem te laten aftreden. Daarmee zou je een signaal geven aan Europa. We zijn serieus bezig met het uh, oplossen van ons probleem. en ons grootste probleem is Berlusconi zelf. Hoe groot wordt de druk nu uh, voor hem om af te treden, om weg te gaan? Ik denk dat menig uh, Europese leider al was opgestapt. De druk op Berlusconi in Italië neemt enorme vormen aan. Uh, de, de, de oppositie roept dadelijk dat hij weg moet. Uh, inmiddels uh, heeft zich daar bij het koor uh, ook de, de, de, de werkgeversorganisatie... Gevoegd bij monden van meneer Montezemelo, de, de directeur van Ferrari. Meneer Monti, voormalig Eurocar Euro commissaris, roept dat Berlusconi weg moet. Uh, dus vakbonden roepen dat hij weg moet. En nu binnen zijn eigen partij ook steeds meer mensen die zeggen, hardop zeggen dat Berlusconi het probleem van Italië is. Dus als we alles samenvatten uh, wat ik nu van jou ge gehoord heb. Is het verdwijnen van Berlusconi beter dan gelijk welke bezuiniging voor de toekomst van Italië? Dus inderdaad, als Berlusconi weggaat, dan uh, kan Italië een stap in de goede richting gaan doen. Nou, dat is een hele makkelijke oplossing. Ja, overzichtelijk. Fred Strobans, hartelijk dank. We gaan het hebben over de financiële markten. Weg met die kantoortorens vol spiegelglas. De financiële wereld moet weer onder de mensen komen. Moet niet een anonieme, ontoegankelijke ja, moloch worden, maar het moet iets zijn waar de mensen deel van uitmaken. En daarbij kunnen we een voorbeeld nemen aan de beurshandelaars anno 1700. Zegt cultuurhistorica Inge Leemans in haar oratie. Zij is benoemd tot hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hartelijk welkom in de studio. Laten we eens beginnen in die periode 1700. De beurs was nog iets nieuws. Hoe was het dan toen? Waar, waar, waar zat de beurs bijvoorbeeld? De beurs zat op het Rokin, dus in het centrum van de Of voor Amsterdam tenminste, in het centrum van de stad. En er waren duidelijke beurstijden waarop er gehandeld mocht worden. En dan zag je kooplieden van alle kanten komen en op de beurs handelen. Tegenwoordig hebben ze krijtstrepen pakken. Wat hadden ze toen aan? Voor, voor verschillende, uh, er was geen uniform voor een uh, voor een koopman. Er was wel op de beurs een indeling van waar verschillende vormen van handel uh, werd gedreven. Dus bij, bij Pilaar 12 bijvoorbeeld kon je de graanhandelaren aantreffen en in het hoekje vond de aandelenhandel plaats. En in welke zin was het toen toegankelijker dan nu? Konden mensen daar gewoon naar binnen lopen? Was iedereen wel een beetje beurshandelaar? Ja, iedereen kon, uh, uh, kon binnenlopen. En de beurs was ook een belangrijke toeristische uh, trekpleister. Je kon er uh, een dagje Amsterdam, dan kon je de beurs uh, bezoeken. Er, war, de, er waren verdiepingen waar je op kon klimmen. En dan kon je van boven kon je naar beneden kijken. En zo dat gedruis van die honderden, soms duizenden koopmannen. Uh, nou ja, aanschouwen en, uh, en observeren. En dat werd, uh, dat werd druk gedaan. Tegenwoordig zie je vaak uh, beelden van beurshandelaren met rood aangelopen gezichten die, die heel hard roepen, kopen, kopen, verkopen. Deden ze dat toen ook al? Was het wel emotioneel? Ja, het was, uh, uh, het was zeker emotioneel. Of in ieder geval, als je de beelden en de verbeelding van de uh, beurs, de gedichten die erover werden geschreven, de pamfletten die erover zijn geschreven, moet geloven, dan uh, kon het er uh, driftig aan toegaan. Maar ook als je de regulering uh, bekijkt. Amsterdam moest er regelmatig herhalen uh, dat het verboden was uh, om elkaar uh, uh, te slaan of te steken of uh, uh, wapens mee te nemen. Op, oh, dat klinkt uh, de beurs. heel emotioneel. Ja, absoluut. Het was ook je kon eigenlijk je kon onder de beurs doorvaren, maar dat mocht tijdens beurstijden niet gebeuren. En men zegt dat dat was om aanslagen bijvoorbeeld op kooplieden te uh, voorkomen. Dus in die zin. Uh, um moeten we er helemaal geen voorbeeld aan nemen... want het klinkt juist een beetje als een bende, zoals u het nu schetst. Nou, er, er zit daar een rare paradox. Want aan de ene kant lijkt uh, het daarmee alsof het constant uh, geagiteerd was. Van de andere kant stond juist Amst de Amsterdamse beurs bekend... als de meest uh, geordende uh, uh, handelsplaats uh, uh, van Europa... waarbij je het toch op een of andere manier gelukt was, geslaagd was om de handel uh, zo te reguleren dat het ook stabiel was... en daardoor ook uh, nou ja, op een uh, wat hoger niveau uh, kon komen. Dus Want was, was, het, site... was het ook inderdaad stabiel? Want ik, ik herinner me de tulpenmanie... Dat, dat iedereen ineens tulpenbollen voor veel te veel geld ging kopen. Dat stortte natuurlijk ook in. Was het in die zin niet gewoon net als nu dat er af en toe een bubbel was... en af en toe een crash? Ja, klopt. Nee, dat is zo. Uh, maar uh, wat er wel uh, kon ontstaan... doordat er uh, redelijk goede juridische controle uh, was... Is dat er eigenlijk al heel vroeg een moderne aandelenhandel.? Al in de tweede helft van de 17e eeuw ontwikkeld kon worden. met uh, derivaten bijvoorbeeld. En dat er constant uh, prijs uh, gezet uh, uh, kon worden. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar als er uh, voldoende vertrouwen en, uh, en regulering, uh, regulering is. Dus het is een dynamiek. Hè. Aan de ene kant heb je een hoogontwikkelde uh, aandelenhandel... die zo af en toe inderdaad helemaal verkeerd loopt. Dat is tijdens de telpenmanie. Dat is in 1720. Is dat uh, weer zo? Dan raken de gemoederen verhit. Dan beginnen begin de speculatiegolf. En dat barst uiteindelijk in crisis uh, barst uit. Ja. Desalniettemin zegt u in uw oratie... nou ja, uh, we kunnen in zekere zin wel een voorbeeld nemen aan die tijd. U, u gaf ook een, een interview, ik geloof in Trouw, over, over het onderwerp. En dan zei u het, het ook. Het Financieel Dagblad. Het ja. Financieel Dagblad. Ja, god, ik lees al die uh, ellende. <laughs> maar... Um... Waarom is het een voorbeeld voor ons die, die beurshandel rond 1700? Nou, ik zou zeggen wat mij frappeerde toen ik uh, bezig was met het onderzoek naar die vroegmoderne uh, dat beursleven eigenlijk is de centrale plaats die het inneemt en de manier waarop de beurs voor die vroegmoderne uh, uh, auteurs en uh, uh, voor het vroegmoderne mens het beeld gaat worden van de economie. Dus via de beurs hebben ze eigenlijk een hele zichtbare vorm van wat. Economie is wat geldhandel is. Zijn mensen. Dus als wij, als wij zeggen de economie, weten we eigenlijk niet waar we het over hebben. Juist. We hebben geen duidelijk beeld van wat de financiële markten zijn. Ja, de, als je de, het is heel frappant om een vergelijking te maken tussen de beelden die wij nu gebruiken. om de financiële crisis uh, uh, zichtbaar te maken. en hoe ze dat deden in 1720. Nu zie je uh, beelden van uh, bankdirecteuren die dra, uh, drama uitspringen. Uh, beurshandelaren die met de handen in het haar. naar voortrazende uh, cijfertjes zitten te kijken. En meestal zijn er niet eens meer mensen. Zie je alleen maar uh, uh, cijfers, grafieken. Een, uh, euroteken dat aan het zinken is, of een dollar die in de, in de brand gaat. Nou, Als je dat vergelijkt met wat er bijvoorbeeld in 1720 aan beelden... Uh, bij de crisis van die tijd uh, werden gemaakt... dat zijn volle pleinen, beurszalen, vol met mensen... die allemaal druk bezig zijn met, uh, met handelen, met elkaar uh, te zetten. Dus je ziet dat er uh, veel meer een beeld is van... wie zitten er achter die handel en wat is eigenlijk uh, de drijfkracht. Het is te uh, abstract geworden. Het, het is, is ook af... fysiek uit de stad... Verdwenen. Ja. Het zit in, in de grote kantoren, torens aan de rand van de stad. Met spiegelglas dat je alleen jezelf ziet als je door het raam probeert te kijken. Wat, ja, wat is precies het nadeel daarvan? Nou, ik denk dat het voor leken uh, heel lastig is... om daardoor nog te zien van hoe dat financiële bedrijf in elkaar uh, zit. Het is natuurlijk ook heel erg complex geworden. Maar via een zichtbare uh, uh, financieel bedrijf, via een zichtbare beurs... bijvoorbeeld waar je naartoe kan gaan, of bankgebouwen waar je in kan lopen... kun je nog zien van wat de verdelingen zijn tussen de verschillende compartimenten. Natuurlijk wordt heel veel van de handel op dit moment via computers uh, gedaan... maar er zitten ook nog een heleboel mensen uh, achter. En, en, en als het niet abstract zichtverlies... is, dan, dan, dan zou dat leiden tot minder angst... of tot meer begrip, of ja, ik zou zeggen meer tot afrekenbaarheid... Meer... Nou, wat je in de vroegmoderne tijd ziet... is dat eerst krijg je dus beelden, een verbeelding van die beurs... en via die beelden kun je gaan analyseren. Dus bijvoorbeeld, eerst hebben ze de uh, afschildering van de beurs. Dat gaan ze beschrijven als een bijenkorf. En vervolgens gaan ze zoeken naar nou, wat zijn nou de wetten van de bijenkorf? Hoe handelen kooplieden? Uh, hoe, uh, hoe kunnen we dat verklaren? En dan gaan ze natuurwetten gebruiken... om proberen het gedrag van die koopmannen mee te uh, beschrijven. En zo ontstaat eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel langzaam uit die verbeelding... de economie, economische wetenschap. En dat is een traag kristallisatieproces... Uh, uh, waarbij dus juist ook de stem van leken belangrijk is. Dus we moeten een beetje weg van de economen en de deskundigen... terug naar het volk, de stad... Occupy, denk ik meteen aan ja, nou, een zou... bezet uh, plein. Die, die zouden meteen wel zich raad weten als er één centrum was waar de hele financiële macht zat. Ja, ik lees de uh, Occupy-beweging ook wel een beetje op deze manier. Het on, onvermogen van mensen om nog grip te krijgen op wat er aan de hand is. En de eis eigenlijk. U bent er om... wel blij mee, uh, hoor ik hierin. Nou, ik kan me voorstellen dat dit op dit moment gebeurt. U bent aangesteld als uh, hoogleraar cultuurgeschiedenis. De meeste historici die zijn toch heel netjes in het verleden bezig en gebruiken dat niet heel erg om het heden te duiden of om te zeggen... nou, neem daar eens een voorbeeld aan. Is dat, is dat uw missie? Nee, dat is niet bepaald mijn missie. Het, het uh, is meer het effect van het soort van onderzoek uh, dat ik doe. En ik vind het wel op zich aardig om te proberen... om het historisch onderzoek dat ik doe te relateren aan wat er nu gebeurt. Wat wordt, uw, wat wordt uw eerste onderwerp wat u bij de kladder gaat nemen? Ik denk uh, de verbeelding van, uh, van de beurs op dit moment. Ja. Dus de, de uh, gedichten, de uh, gravures, de tekeningen... Die, uh, waarin dat beursleven in kaart wordt gebracht. Inger Leemans, veel succes en hartelijk dank voor uw komst. Zometeen is de Villa VPRO terug en dan gaat het weer over de financiële wereld in ons panel Klinkende Munt. Daarin gaan we het natuurlijk hebben over de eurocrisis, ook over de renteverlaging gaan we het hebben en over de ambtenarensalarissen. salarissen. Nou ja, alles wat ter tafel komt, dus wat maar met geld te maken heeft. Tot zometeen.